Robert Balters met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky noemt de Krimbrug een legitiem militair doelwit. Hij zei bij een veiligheidsconferentie dat de brug wordt gebruikt om onder meer munitie te vervoeren en dat het daarom een vijandig bouwwerk is. Zelensky had zich toch nog toen niet uitgebreid uitgelaten over de Krimbrug, die maandag voor de tweede keer werd beschadigd door een aanval. Vermoedelijk zit Oekraïne erachter, maar Kiev heeft er officieel nog nooit wat over gezegd. In de Colombiaanse hoofdstad Bogota is afgelopen week een Nederlandse militair beroofd. Volgens Colombiaanse media is er een tas gestolen met onder meer een Werk het ministerie van Buitenlandse Zaken kan het nog niet bevestigen. Het is daardoor nog niet duidelijk of de diplomaat vertrouwelijke informatie bij zich had. De man ging dinsdag eten in een restaurant en kwam er bij het afrekenen achter dat zijn tas was verdwenen. Colombiaanse media zeggen dat er in het gebied een bende vrouwen actief is die meer mensen zou hebben beroofd. De Britse band The 1975 is op een festival in Maleisië van het podium gehaald. De zanger was tekeer gegaan tegen de anti-LHBTI-wetgeving in het land. Ook had hij de bassist op zijn mand gekust. In het land is homoseksualiteit strafbaar en staat een gevangenisstraf op. De organisatie maakt een einde aan het optreden... omdat de band zich niet aan de voorschriften zou hebben gehouden.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 Het weer in de noordelijke helft van het land buien. In het zuiden blijft het vrijwel droog. Af en toe is de zon te zien. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen wisselvallig en zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Ze plaatste deelt met brede weer haar gaai je Maar pots roept zijn de zit zit in mijn Het mag wat zeggen. <laughs> mag wat zeggen. Uh, welkom bij Oud Zandvoort. Uh, van van uh, Zandvoort. Het programma wat uh, meerdere malen uh, gemaakt wordt. Uh, door onder andere Anke Joustra, Pieter Joustra, Ari Koper. En ik, de gek, Jaap Koper. Uh, mag het uh, vandaag doen met een andere koper. En dat is niet zomaar iemand. Dat is een, uh, een zeer illustre koper. We kennen hem allemaal van, de, uh, van een klink. En een enorme huis erop. En dan was het... Ooit uh, het uh, galmen van Hoort zegt het woord, maar nu is hij in rusten en uh, komt hij gewoon langs om iets te vertellen over het wielenverleden van Zandvoort en dat heeft ook te maken omdat hij zelf ooit een uh, wielenfanaat is geweest en dat is Klaas Koper. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja Klaas, ja. dan zitten we hier tegenover elkaar. Maar uh, dit keer gaat het over uh, het wielrennen wat wij hier uh, ook in Zandvoort hebben gehad. We hebben, nou ik denk in mei of, in of uh, april, hebben we hier uh, de Olympia Tour gehad. gehad. Uh, maar voordat we daarover gaan hebben, eerst over jouw eigen uh, wielerverleden. Want ja, jij was een van de, de grote uh, animatoren van uh, rijwiel Tour. Club Olympia. Zelfs een uh, wielenclub waar mijn oudste zus uh, nog uh, deel van uit maar heeft. Hij, ja. ja, ja, ja. Ik weet niet of ze toevallig in Australië zit te luisteren. Maar het <laughs> zou <kunnen. laughs> zou zomaar kunnen. Bij deze dan de groeten. <laughs> uh, ja, maar uh, is, ja, uh, ik heb wel eens uh, gehoord van die verhalen dat jullie uh, uh, Joost Boekhout, Dat is ook zo'n uh, zo'n fietser toen geweest. Jullie hadden daar hele mooie verhalen, maar hoe ben jij bij die rijwieltoerclub uh, uh, terechtgekomen toen? Nou, we gaan vertellen dat ik eerst uh, van 50 tot en met 55 bij de kampioen wedstrijd uh, gereden heb. Mm. in uh, De kampioen in Arlem. Ja. En uh, daar ben ik toen mee uitgeschreven. En toen heb ik één jaar de wandelsport bedreven, maar dat was voor mij helemaal niks. Nee. En een van mijn vroegere collega's bij de kampioen, las ik in de krant, die had toen Amsterdam en Stricht Amsterdam gereden, ja. een toertocht. Ja. Het was toen 525 kilometer. Ik denk, ja, dat lijkt me ook wel wat. Dus toen ben ik me een beetje gaan oriënteren. En ik ben met Jan uh, Hoogland, was dat Toen ben ik uh, bij Olympia terechtgekomen. En... Uh... Dat is dan in 57 geweest. En daar zit ik nu nog. Ja. Want jij zegt, hij was een vervind. Nee, je is, bent het maar, nog steeds. Maar dus. dat ben ik nog steeds. Ja. <laughs> maar het, uh, ik, ik, ik kan mij nog uit die periode herinneren... dat er uh, gewoon fietstochten uh, door ook de leden werden uitgeschreven. Uh, ja. En mijn oudste zus heeft uh, met haar toenmalige vriend uh, dat ook uh, gedaan. Er werden allerlei uh, toertochtjes uh, in veel. het land uitgezet. Uh, Heel veel. Nog ja. nog zelfs, uh, we hadden dus uh, hier in uh, zand voordat we eigenlijk een soort onderafdeling van, uh, van Tourclub Olympia mm -hmm. en ik denk dat we daar uh, toch wel met een 20, 25 leden lid van in Zandvoort waren. Ja. Dus ook vanuit Zandvoort hebben wij dus heel veel toertochten georganiseerd. Ja. Op diverse afstanden en zo wat. En we zijn toen ook begonnen met de avondfietsvierdaagster en zo wat die ja. dus nu door de ploeg van Ankie uh, Miezebeek wordt genomen. Ja. Ja. En dus dat is, uh, ja, dat is zo gegroeid. En uh, waar jij het over hebt met je zuster, met Marga. Ja, ja. Daar hebben we dus hele grote tochten mee gereden. Ja. En, uh, en kop in de wind die, geloof ik die ook. Die kop in de wind. En dan gaat het van 200, 300, 400, 600 <laughs> tot 1200 <laughs> kilometer aan toe. En die 1200 <laughs> kilometer was dan Parijs, Brest, Parijs. En dat was in drie dagen en één nacht. Dan werd er een nacht door gefietst. 200, jonge, jonge, jonge, jonge. En van Olympia uit was de grootste tocht die we hadden. Buiten dus de afstanden van wat zeg ik zeg, 200, 300, 400 hadden de 600 was dat later geworden. Ja. Uh, Amsterdam, Maastricht, Amsterdam heen en terug, ja. zonder overnachting. Ja, dus de, laatste drie, de laatste drie jaar dat ik gereden werd, is, werd er een overnachting ingelast in een sporthal. Ja. Maar die heb ik 17 keer gereden. Ja, dat zijn kilometervreters uh, waren. Kilometer, en kilometerverreters waren kilometerverreters, ja. Ja. Ja. en dan waren, af en toe had je dan wel rust om, uh, om een broodje te eten en een kopje koffie te drinken. Mm -hmm. En dan meestal in Brabant op de terugweg hadden we dan in Wel hadden we dan altijd een rust van anderhalf uur. En dat was voor diegenen die behoefte hadden om naar de kerk te gaan. Oh ja, dat hebben jullie ook. Uh, ja. ja, dat hadden ze wel leuk ingelast. Maar niemand ging dan naar de kerk. Want alles lag onder het biljart te, so <laughs> ja, te slapen. Kapel, ja, maar kapel. ik vond het wel leuk dat ze het ingelast hadden ja. Want het deed wel eventjes wat. Ja, want de harmoniekapel zat dan s ochtends te oefenen. Ja. In het zaaltje ernaast. Dus uh, <laughs> <laughs> goed. Uh, we gaan even naar uh, waar het eigenlijk om gaat. Over alles wat hier met wielrennen te maken heeft uh, gehad. De geschiedenis uh, van Zandvoort als wielerdorp. Want uh, er zijn ook uh, wat uh, kampioenschappen geweest uh, hier in, uh, in Zandvoort. Ik geloof, uh, nou, heel wat uh, wereldkampioenschappen of een e paar wereld, eentje, e uh, Maar ook uh, zijn wel etappeplaatsen uh, geweest in uh, de Ronde van Nederland ja. en uh, noem maar op. En heel veel kampioenschappen, Nederlandse kampioenschappen, op het circuit gereden. Ja. En het is eigenlijk al begonnen in, uh, in de jaren 40, ja. 40 en 41. Toen hadden we hier nog het oude stratencircuit. De 8, hè? De Het is dus ja, dus bijna de, niet de 8 van Gaan, maar de 8 van Zandvoort. Langs, uh, lang, Langs de, de vijver en zo wat. Ja. En om het uh, vroegere hockeyveld heen. En daar is 40 en 41 werd daar al het kampioenschap van Nederland gereden. En werd bij de jaren gewonnen door Louis, Louis Motquet... Louis Motquet, wat weet jij van deze man af? Heel weinig of niks. Heel weinig. Ver voor mijn tijd. Fair nee. for, tight. Fair <laughs> for <mine tight. laughs> Ja, maar ik weet dus ook nog wel dat op datzelfde, diezelfde circuit ook nog eens een keer een wedstrijd achter uh, motoren werd gereden. <laughs> en daar deed niet, onder maar. andere Hugo Coppletta mee. En uh, nou eigenlijk bij die wedstrijd is mijn passie voor het fietsen ontstaan. Ja. Uh, nou, dan, dan gaan we het uh, even zo over hebben. Over jouw passie voor het fietsen ontstaan met die Hugo Koblet. Lijkt me een mooi punt om even een plaatje er even tussendoor ja. te fietsen. Achter op de fiets. Ja, spring maar achterop de fiets. Bicycle. Bicycle. Ja, queen! Ik want to ride my bicycle. I say white. I say white. Say sharp. I say him and Joyce was never my scene. And I don't like Star Wars. Say rolls. I say Roy. Give me a choice. I say Christar, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is. Nou Robbe, dat was uh, Queen. Ja, de bicycle race. <laughs> en uh, ik weet nog van deze clip dat hij nogal enigszins stof heeft doen op laten waaien. Omdat Mercury en zijn vrienden bedachten van... Nou, laten we dan een paar uh, van die hippe damesmodellen in uh, het EVA-kostuum daarop plaatsnemen. En dan zeg ik het eigenlijk heel netjes. Toch? <laughs> ja, doe maar. Ja, uh, we hadden het net over Hugo Koblet. Of Goblet? Goblet. Goblet. Goblet. Ja, go Ik denk ze steeds uh, aan, het, uh, aan die drank die uh, de vroeger had. Goblet, dat was een een of ander uh, drankje. Maar uh, hij heet Gobet, heet hij toch? Goblet. Goblet. Go een hele mooie coureur. Ja, wat, wat is er, was er zo bijzonder aan deze man? Nou, ten eerste was het... Ja, een Fransman was het natuurlijk. Het was een, een Zwitser. Een Zwitser? Ja. ja. En uh, ten eerste was hij, ja voor de vrouwen was, het, uh, was hij bijzonder knap. En hij zat verschrikkelijk mooi op zijn fiets. Het was een plaatje om te zien. En hij ja. kon nog hard fietsen ook. Ja. Uh, als mensen zitten te luisteren uh, en ze hebben iets uh, te vertellen over de, de tijd dat er dus uh, wielrenners hier in Zandvoort waren. Dan mogen ze dat doen op uh, 023 57 Dus dan uh, kunnen mensen daarover het een en ander vertellen. Dus als uh, Klaas uh, iets vertelt en mensen denken, oh ja, oh ja. En of de, ze... daar de enige aanvullingen over hebben, dan mogen ze dat doen. Of verbeteringen. Of verbeteringen, uiteraard. Uh, 023 30393. Dus dat is het uh, telefoonnummer. Uh, maar goed, de passie uh, voor het fietsen is daar ontstaan. Wat, wat, wat maakte nou jou zo bijzonder om dat op die manier te gaan doen? Nou, ik zei even eigenlijk vertellen, had, als jongen had ik altijd uh, twee passies. En ik wilde boksen of wielrennen. En laten dat nou twee sporten zijn waar mijn vader helemaal niet gelukkig mee was. Waarom niet eigenlijk? Nou ja, omdat ze beide niet zo'n erge goede naam hadden. De bedrijvers <laughs> van deze sporten. Het plokste omdat je zeker de uh, nou, nee, taal maar, geslagen nou, wordt. Ja, maar ook het taalgebruik En, en, en, en de, activiteiten, de activiteiten die ze deden en zo. Wat. Ja. Dus een uh, paar kopers die vond het niet zo'n verstandig idee. Toen ik uh, op mijn twintigste... Maar ik heb een kameraad uh, Piet Paap. En die uh, ging naar Amsterdam een racefiets halen bij zijn oom. Dat stond op Zolder op Kattenburg. Ja. En dat hebben we meegenomen met de trein zijn antwoord. Maar Piet ging er nooit op fietsen. Mm. En dat vond ik eigenlijk wel zonde. Dus toen zeg ik tegen Piet, hoe kan ik dat fietsje nou niet van jou overnemen? Toen heb ik dat fietsje van Piet gekocht. En zo is het begonnen. Ja. Ik ben toen lid van de kampioen geworden. In uh, 50, als ik het goed zeg. Ja, in vijftig. En daar ben ik tot 55 blijven fietsen. Ja. Wat, uh, wat was dat uh, voor een club die kampioen... van uh, wielerwedstrijden organiseren? Ja, nee, dat, dat was een van de, van de, van de sterkste clubs van, uh, van Nederland in die periode. Ja. Daar had je de gebroeders Peters, de gebroeders Voorting... en Kort en Piet Steenvoort en Piet van Roon... en Piet Pieters en Wim Rusman. Dat, dat waren de toppers van Nederland. Ja. Ja. Zijn dat ook mensen die, uh, ook nog hier, uh, die wij hier in Zandvoort hebben kunnen bewonderen... bij ja. even die wielerwedstrijden? Ja, Piet van Roon bijvoorbeeld. Ook een van deze mannen. Ja. Zijn broertje woont nu op Zandvoort. Die was in 1951 Nederlands kampioen hier op het circuit. En Piet Steenvoort uit Heemstede. Piet van Roon kwam uit Halen, maar Piet, Piet Steenvoort uit Heemstede. Die was in 1957 kampioen. Ja. En van Piet Steenvoort heb ik wel een leuke aan Want grote. Ja. Uh, want die tijd was ik... Uh, als ik de fietser was, was ik altijd hoofdcontroleur bij de ingang van het circuit. Yeah. Omdat ik de taal van de renners sprak, zei ze er altijd. <laughs> en omdat ik heel veel jongens kende. Yeah. Maar ja, dan werd het dus met ogen door de andere controleurs naar je gekeken, natuurlijk. Of je geen fouten maakte. Hè? Yeah. En pisteenvoerder die komt bij me en die zegt: uh, Ik heb mijn kaart niet bij me. Ik zeg: Nou, nee, jij per god. Ik zeg: Dan kom je er niet in. Dus dan moet hij voor de tekst staan wachten en zo. En ik had er zo de schurf in dat ik hem er niet door kon laten. Dus op een gegeven moment zeg ik, Piet, kom nou eens hier met je tas. Laten nou, we nou eens even nakijken. Dus wij die tas en daar vind ik een brok papier in. Ik zeg, zie je nou wat je erbij hebt? En ik scheur een stuk van dat papier af. ik zeg, nou, nou kun je erdoor. Ja. Komt hij terug met de bloemen of was hij, was hij kampioen van Nederland geworden? <lacht> <lacht> dus ja. de controleur werd niet vergeten in, nee, in ieder geval. En, en, en nog zo'n leuk voorgeval... Ja. Uh, ja, ik stond weer, De andere keer was dat. En uh, ja, een aantal jongens, geen kaart bij. Zei, ja jongen, je mag er niet in. En uh, op een gegeven moment komt er een brabant van de die geloof ik. En uh, ik zeg, ja, je komt er niet in. Ja, zijn maat had wel een kaart bij hem, dus die ging erdoor. Dus hij roept tegen die maat van hem. Vraag meneer Van Dijk even of hij komt, want ik mag er niet door. Van Dijk was de voorzitter van de KMW toentertijd. Ja. En jou, ja, er kwam een grote Mercedes naar boven rijden, naar de ingang. En daar kwam meneer Van Dijk uit: Wat is hier? Zegt hij. Ze Nou, deze jongens hebben allemaal geen, uh, geen toegangsbewijs, dus ze komen er niet in. Ik zei, kom je even hier? Hij zegt: Deze man ken ik goed. Hij zegt: En op mijn verantwoording gaat hij erdoor. Ja. Ik zeg tegen die andere jongens: Komen jullie eens even hier? Hij zegt: Wat doe je nou? Ik zeg, ik ben hoofdcontroleur van het circuit en deze jongens ken ik allemaal. Dus op mijn verandering gaat die erdoor. Het hele zootje was binnen. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. Oh, dus. Uh, werd meneer Van Dijk daar een beetje in zijn hemd gezet? Of? Nou, dat weet ik, die, gaat dan, die gaat dan af, eigenlijk bij je gasten natuurlijk. Ja, ja, Maar goed, dat geeft niet, vind ik niet erg. Nee. Maar ja, het is, uh, was toen ook een beetje gelijke monniken, gelijke kappen. Inderdaad. Ah. Ja. Niet op je strepen gaan staan en één persoon doorlaten dan natuurlijk. Ja. Hè? Als je ja. dan zo'n goede voorzitter bent en zeg je... jongens, sorry, neem de volgende keer je kaart mee... maar ga er nou maar even door. Ja. Op mijn verantwoording. Ja. Maar hij pakte er één man uit die hij dan goed kende. Ja. Dat moet je niet doen bij mij. Nee, dan mag iedereen Dan mag iedereen, eh, dan er mag iedereen nee. erdoor. Ja. Betekent uh, dat ook een beetje uh, dat, uh, dat die jongens ook uh, dachten: van nou, als Klaas te staat, die strijkt wel met zijn hand. Nou, nee, want ze wisten eigenlijk nooit van tevoren. Of was het streng en rechtvaardig? Ze wisten nooit van tevoren of ik er wel of niet stond, natuurlijk. Ja. Maar het was een leuke periode, ik kan niet anders zeggen. Ja? Bij het wereldkampioenschap heb ik ook verschrikkelijk gedaan. Ja. We werden we ontboden bij het gas- en hier, op het ja. Ratersplein. Uh, en dan kregen we instructie, hadden ze een pak borden gemaakt en er zaten alle kaartjes op die er in dat wereldkampioenschap in omloop waren nou ik denk dat er wel 20 verschillende kaartjes op stonden nou en die moesten wij dan de volgende dag aan, aan de controleurs moesten wij vertellen welke kaartjes er geldig waren dus het was afgelopen ik zeg tegen meneer Schouten je gelooft toch niet dat ik al die kaartjes heb kunnen onthouden hij zegt wat dan ik zeg nou geef mij maar zo'n bord mee dan kan ik die morgen die jongens ook laten zien wat, ze, wat voor de kaartjes er in omloop zijn oh dat was toch wel een goed idee dan dus zit ik met zo'n bord met kaartjes naar huis toe. Nou, de volgende morgen. Eerst gezegd van, uh, jongens, kijk, deze kaartjes zijn er allemaal in omloop. Maar ik had natuurlijk al een aantal personen ingelicht. Die even een kaartje bij me konden komen halen natuurlijk. <laughs> Dat is helemaal Ja, voor het wereldkampioenschap. Dat was toen met het wereldkampioenschap. Ja, dus. Dat, dat, dat over wereldkampioenschap, hè, dat wereldkampioenschap dat komt er dan uh, zo dadelijk aan. Uh, laten we eerst nog even gewoon uh, iets uh, gaan doen. De muziek van uh, nu. Jij hebt iets opgezocht, uh, uh, Rob. Uh, nee, is niet helemaal waar hoor. Want jij nee. zegt nee, nee, nee. Dit is van, uh, van toen. Van, van toen? Toe. Oh, een uh, uh, skik. Oh ja. ja, op fietsen. Op fietsen. klopt, Ja. Kaart, zo, ik, ik wil al wie, ik wil zien. De les mooie dag van winter, het jaar misschien. met een Ik wil al wel Maar een bel, de maakt gaat weer. Deze hebben we ook nog hè? Nou, ah, en op fietsen? Ja. En het leuke is, als je Daniel Loewes ook zo hoort spelen op dit nummer... dan heb ik ook inderdaad dat beeld van Drenthe. En ik ben er een paar keer geweest en zo'n windje als er vandaag staat... gewoon dat lekker door je haren heen laten wapperen... en dan gewoon genieten van het Drentse landschap. Want het is gewoon heel erg mooi. En daar ging dat nummer ook over. Heb jij ooit nog eens gefietst in de provincie Drenthe, Klaas? Ik heb bijna in alle provincies gefietst. Dus ik heb in Drenthe ook de Drentse Vierdaagse onder andere... Reden. Ja, en in Friesland? En in Friesland, 11 steden, toch ja. natuurlijk. Ja ja, ja, ja, ja. Dus dat allemaal gedaan. Maar ja. we gaan naar 1959, want dat was het jaar dat volgens mij voor het eerst het wereldkampioenschap hier was. Ja. ja. ja. Um, en ook de enige, de laatste keer? De enige keer dat we dat ja. hier hebben. Dat is wel heel erg. Uh, ja. Ja, dus later hebben ze het nog een keer op de Noerboergring uh, gedaan, met Gerrie Kneteman in ja, ja, ja. Maar dit was 1959. Uh, uh, wat kan jij over dat wereldkampioenschap vertellen? De aanloop er naartoe, want uh, natuurlijk, het, uh, het is toegewezen, het, uh, dan is de, uh, er de uitvoering van, het, uh, van de dag zelf. Een groot spektakel natuurlijk ja. en iedereen was helemaal in de moed, want dat zou het helemaal worden voor Zandvoort. Uh -huh. Er werden ontzettend veel inkopen gedaan. Want ze dachten allemaal dat ze in de tijd van een weekend rijk zouden worden. De gebraden hanen zouden zo je, monden, haanen, zo je mond hier vliegen. En de broodjes, frikandel en worst en kaas. <laughs> ja. ja. Er werd een hele grote loopbrug op de Zuidboulevard gemaakt. Dat de mensen konden oversteken, dus niet de parcours op hoefden te gaan. Ja. Een grote loopbrug gemaakt. En Klaas stond zoals gewoonlijk aan de controle. Dus van de koers zelf heb ik weinig of helemaal niks gezien. Hmm. Maar het is druk. Maar voor de neringdoende, voor de voor, de voor, de, voor degenen die dus de handel gingen drijven, was het een fiasco, want ze bleven met verschrikkelijk veel uh, voedsel zitten. Ja, wat was er, wat was het dan? Uh, nou, de reden? Want, ten eerste was het hier nou niet zo ideaal. Ja. En ten tweede, ja, wat bij het circuit stond, dat had dan nog wel een beetje volk. Maar wat op de Zuidboulevard stond met een kraam, daar, daar kwam bijna geen volk naartoe natuurlijk. Nee. Was het een dus, parcours wat uh, deels over het circuit? of nee, een vriendin, Ja, deels over het circuit en dan gingen ze naar buiten toe en dan gingen ze helemaal naar de zuid. ronden ze dus in de zuid ronden ze dus de, de bocht en dan kwamen ze dus, ik dacht, via de Brede-Rode staat zo weer terug. Ja, ja. Ja. Dus eigenlijk zo'n beetje als wat Tour nou met het vertrek gedaan heeft, zeg maar. Ja, ja, ja, helemaal naar de zuid geweest. Ja. ja. Uh, ja, wat, wat voor Nederland wel leuk was, er waren toch uh, twee streekrenners alle twee uit Beverwijk die dus bij de eerste tien zaten, want Apje Geldermans die werd vierde en Koen Nieste werd achtste. Yeah. Dus dat was voor Noord-Holland was dat natuurlijk wel een, een leuke uitslag. In Nieste is dat ook uh, zeg maar, familie van die marathons? Ja, nou, dat weet ik niet, want in, in Beverwijk en omstreken heen natuurlijk veel Nieste zitten, dus dat, ja. dat hier uh, kopers zitten en zo. Wat. Yeah. Maar het waren twee hele sympathieke jongens, die uh, Geldermans en, en Nieste. App Geldermans heeft trouwens nog een grote sportzaak in, uh, in Beverwijk. Yeah. Waar inmiddels wel kinderen van de zullen zitten natuurlijk. Ja. Maar uh, het, het was een, een, een dag uh, dat uh, Zandvoort uh, liep, Zandvoort er wel een beetje uit? Of? Ja, ja, dat was, wel, was uh, natuurlijk wel interesse voor, maar het, het, het, het, diegene die het meeste van geprofiteerd hebben zijn de varkens op de Entos geweest uh, een dag later. Dat <lacht> is ja. Ja. Dus bij mij in mijn het ja, de Entos, De, de, de, de, ja. de frikandellen die over waren ja. of wat er dan ook. Ja. ja. Uh, maar de wedstrijd op zich, die, die heb jij dus niet, die heb gezien, ik niet kunnen gezien. zien. Nee, nee. Uh, op de post blijven. Hè? Ja, uiteraard. Maar uh, je hebt er natuurlijk wel wat van, van meegekregen. Ja, uh, uiteraard. Het was, als ik het goed zeg, was er een kopgroep overgebleven van zeven man. Mm -hmm. En uh, nou, daar won, Darikade won, daar de sprint won. Het was gewoon een goede sprint. Het was een Frans man. Ja. En uh, ja, die heeft zijn sporen wel verdiend. Dus onder andere met dit wereldkampioenschap. Ja overtuigende sprint. Heb je die beelden nog wel terug kunnen zien? Ja die zie je dan wel een enkele keertje, maar die gaan in de vergetenheid. Ja. Er zijn na die tijd weer zoveel uh, sprints geweest. En, ja, een uh, Polygoonjournaal zeker? Die dat, uh, ik denk het wel. Ja, dat zal alles nog wel tegen die tijd ja. Ja. Uh, we, we, uh, Heb jij de man ook gesproken, nee, André nee, Darigaan? Nee nee, nee, nee, daar kom je niet bij. Nee. nee. En trouwens, daar had ik ook geen, uh, geen tijd voor. Maar is, nee, daar omheen nog, uh, ja, maar is daar omheen nog iets uh, leuks uh, over te vertellen? Afgezien dan van die kaartjes die je dan... Uh, ik zou doen? het echt niet weten, Jaap. Nee. Want ik, uh, ja, je, je wordt daar bovenaan het circuit neergezet op die post. En, en dat is je dagtaken. Ja. En je gaat pas zeggen als het, als het circuit weer leeg gaat lopen. Ja, en je uh, had uh, ja, natuurlijk, denk ik, er deed er een, niet eentje, denk ik. Nee, natuurlijk niet. Nee, nee er stond er een heel zootje. Nee, ik denk dat we toen al acht kasten hadden staan daarboven. Nou ja. En uh, dat was dan voor degene die de financiën deed. En wij, hadden dan, wij noemden de waar je ook gelijk doorheen kwam, weet je wel. Ja. Nu moet je apart een kaartje kopen en een ingang. Maar toen had je nog de kassa's naast de ingang staan. Ja. En zoveel kassa's waren zoveel ingangen. Ja. Uh, het het, het uh, parcours over het circuit, was dat met de rijrichting mee? Of was dat tegen de nee, rijrichting in? Ik ging altijd tegen de rijrichting in. Dat is heel gek, maar die Ren is altijd tegen de rijrichting in. Ze gaan de lange rechter gaan ze van noord naar zuid fietsen. Ze. En ze komen de hunse rug af in plaats van op. Dat vond ik nou weer uh, een beetje, beetje, beetje jammer weer eigenlijk dat ja. het, uh, zo. Uh, ja. Nou, het was even goed, nog selectief genoeg hoor. Ja, dat geloof ik graag. Want aan de achterkant is de, de Hunzerug ook nog een aardige clip natuurlijk. Ja, vanuit de sloten maken, bocht omhoog ja. de Hunzerug op. Ja, ja dat, is, uh, dat, dat doe je ook niet even. Nee, Eindelijk. dat doe je ook nog niet. Zo en zeker indruk. niet als je uh, geloof ik al 150 kilometer op de pedalen hebt ja. uh, gedaan. Bij, ik, heb, ik heb heel veel op het circuit gereden, gefietst dus moet ik zo zeggen. Mm -hmm. Want uh, de kampioen heeft het in de vijftiger jaren altijd gebruikt als, uh, als trainingsparcours. Hè. Het was het clubparcours van ons. Iedere zondagmorgen en woensdagavond werden er clubwedstrijden gehouden. Op het circuit. Op het circuit, ja. Dat zou je nou niet meer voor kunnen stellen met, nee, nee, de, met die drukte die er was. Maar nee. woensdagavond en zondagmorgen was het, het circuit voor de fietsers. <lacht> en dat was dan uh, verhuurd aan de, aan de kampioen. En uh, die nodigde dan anders andere clubs uit om... Uh, om mee te fietsen. Nou Erik Wijers, dan weet je waar, waar een eventuele de markt zou liggen denk Op ik. het ogenblik uh, hebben ze nogal uh, te doen met, met de Tourfietsers. Ja. de vakantie uh, uh, Die is daar ook, verleden jaar dacht ik gestart, ja, ja. dit jaar niet. Maar verleden jaar is die dingen gestart. En de klassieke Beretti, die dus uh, dit jaar weer over zand gekomen is, maar het verleden jaar mochten die uh, gasten, die, als ze op tijd waren, mochten ze een rondje op het circuit rijden. Ja. En dan werd hun tijd werd, uh, werd gecontroleerd, maar dat mochten maar tot 11 uur, want dan was hij weer verhuurd aan de uh, aan autosport. Ja. Maar ja, het was bij een sloten waar ze toen vertrokken, een sportpark sloten, ja. was het zo verschrikkelijk druk met de aankomsten, er waren dus uh, ik geloof 4 duizend deelnemers. Zo. Dus er waren er een heleboel zo laat gestart dat ze nooit voor 11 op het circuit kwamen. <laughs> en wij stonden daar dus met de verzorgingspost van de Tourclub. Die had zijn leden dus beschikbaar gesteld voor de verzorgingspoort. Dus we hebben daar heel wat te doen gehad met jongens die niet meer naar beneden mochten op te fietsen. Opstand? Nou goed, praten, dan uh, kon je nee zeggen. Ja, ja, ja, ja. <lasst2> <laughs> uh, d -d -d -d -d Dat is een beetje in naslepen uh, nasleep van de wereldkampioenschap in de jaren 50. Het uh, ja. uh, heeft ook een bepaalde sfeer wat er uh, omheen hangt in de jaren 50. Uh, ja, je, je hebt natuurlijk heel veel buitenlands bezoek, natuurlijk. Ja. En we hebben natuurlijk ook in de jaren 50, dat zeg ik al, hè, is, uh, leuke uh, Nederlands kampioenschappen gehad. En ja, daar komt volk op af. Ja. Daar komt gewoon garandeerd volk op af. En er zitten wel leuke posten. Zo bijvoorbeeld een Peter Post, die is hier in 63 uh, Nederlands kampioen geworden op ja. het circuit. En Thieme Groen, bij de fietsenthousiaste nog wel goed bekend als amateur. Ik denk dat hij zelf nog professional geworden is. Dus die won in 64 hier bij de Nieuwlingen. De. Ja, ja de Nieuwelingen. dus ja. de En dan zijn er ook geregeld militairen en politiekampioenschappen op het circuit Ook uh, nog. Ja, ja. Ja. ja, dat werd dan meestal door de, door de weeks gedaan. Door de weeks? Ja. En ja. dan werd het circuit afgegroeid door die gasten. En bij die politiekampioenschappen nog er een aardig wat stand voor de politieagenten naar meegedaan hoor. Ja. ja, ja ik ben... uh, met Horst uh, toevallig? Nee, Met Horst niet. Nee, nee jongens, dat is goed gebeuren en zo. Die, oh die? Die, die, ja, ja, ja, die ja. categorie. Ja. En. Uh, ik ben nog één jaar ben ik nog, uh, nog vroegleider van ze geweest. Ook nog? Ja, ja, ja, ja, ja. Uh, ja wel leuk. Ja? Ja. Uh, heeft ja, dat wielerhart, is uh, door, dat, door die Fransman Goblet is dat uh, gekomen, nu zeg je het eindelijk goed. Uh, Zo, ja. <laughs> ik leer snel. Maar uh, ja, dan zit je er dus echt middenin. Uh, heb jij ook nog met, met ook, uh, bijvoorbeeld in die uh, jaren zestig, want je noemde de naam van Peter Post uh, onder andere. Enige bemoeienis ook uh, gehad. Oh, ja, met, uh, met het, uh, met ja, ja, niet alleen dat, maar ook uh, op het organisatorische nee. vlak of uh, da nee. dat we niet? Op het organisatorische vlak heb je dan als buitenstaander helemaal niks te vertellen. Want wij hebben in uh, 1975 heb ik samen met Henk Meijer, uh -huh. misschien wel bekend dus van, uh, van Duistergast en zo hè, heb ik uh, de Ronde van Zandvoort Noord georganiseerd. Ja. En die ging. Uh, Vondelaan van de Molenstraat. Verlende weg naar beneden. Vondelaan weer in. Mm. En dat hadden we helemaal voor elkaar. Schitterend mooi. We hadden premies opgehaald. We hadden een hele lijst met uh, die rondes zoveel, dieren ronde, zoveel. Mm. En... Uh, nou, je, we hebben alles voor gezorgd. We hadden alleen geen dranghekken neergezet. Ja. Dus... Uh, daar, dan leg je s'nachts nog te denken. van dan heb ik alles wel voor elkaar? Och, jij, bij de Finis moeten toch minstens dranghekken staan. Nou, dat is dan op een dorp al geluid. Dus ik ben mijn bed uitgegaan en ik heb mijn benedenbuurman Kees goed, heb ik makkelijk gemaakt. En uh, we hebben de aanhanger, of we hebben de auto gepakt en naar het politiebureau gereden. Ja, jongens, we moeten nog drankhek hebben. Ja. En ik weet niet meer waar ze stonden hier ergens in het dorp. En uh, nou, pak de aanhangerwagen maar, ga maar en uh, ga die, die hekken maar in het dorp ophalen. Dus wij zijn morgens vroeg, 6, 7 uur denk ik. Ja. Gesjauwd met hekken. Allemaal neergezet met de Vondelaan. Nou, en dan is het zo ver. Dan komen er een steltje bobo's van de KU. En dan... één, uh, hey, niks meer te vertellen. Nee. Helemaal niks. Nee. Ik gaf ze er net een lijst met alle premies. Oh, dat maken we zelf wel uit. Nou, dat is toch goed. En burgemeester uh, burgernese die was toen nog... Uh, of Nawen was toen nog burgemeester. Ja. En die zou het startgord lossen. En uh, nou, die staat dus klaar. en uh, Wij stonden achter de jurywagen... Ja. Waar zij te was, die kon ons niet zien. Ja. En ik hoorde de burgemeester zeggen 1, 2, 3. Klik-klik-klik hoor ik. Ik denk: Oh, Jezus, dat pistool <laughs> gaat weer eens dus een keer niet af hoor. En als je daar geen feeling voor hebt, dan lukt het ook nee, niet. Nee, nee, nee. Maar die jongens weg natuurlijk. Ja. Valse start, zegt naar Valse start. Terugkomen. Nou jongens, die rijden dan een rondje. En dan staat iedereen weer staat te stoppen, stoppen. Opnieuw start natuurlijk. Ja. Dus jongens het is er net autosport allemaal... dan. Ja. En die jongens werden ja. opnieuw allemaal opgesteld staan. Ja. Ik zeg tegen Henk Meijer, ik zeg, dat gaat fout. En ik had zelf een startpistool in mijn zak zitten. Ik zeg tegen Henk dat gaat straks weer fout. Hoor, want het, hij, hij, heeft, hij, hij heeft het niet om het startschot te lossen. Nou, er stonden weer allemaal. De burgemeester zegt 1, 2. En ik zeg knal. Weg waren ze. Ik hoor me na nou, nog zeggen. Hoe kan dat nou? Mijn pistool ging niet af en ik hoorde toch een knal. Ja. Zegt hij: wij gaan hier weer. Ik zie het ook helemaal bevorm, hè? Dan Heerlijk, zie je gewoon uh, twee van die mannetjes uh, ergens. Van het we we waren, het uh, It was het me, it was het me. <laughs> dat is zoiets. Uh, Als dat eenmaal niet lukt met zo iemand, dan, dan gaat het ook niet. Ja, maar waar nou, weet ik niet hoe man. Had de man uh, Nawijn, want je noemt hem nu, uh, had hij? Uh, dit, iets op met, met, met dit soort evenementen. Jawel, ja. jawel. Nou, we was daar wel voor in. Ja? Jawel, jawel. Want, want in uh, datzelfde jaar 75 ja. en is toen ook de, de Zandvoort-Estafette weer op poten gezet. Mm Hetzelfde -hmm. jaar. Ja. Ja. Uh, we waren nog, want we hebben even een uitstapje gemaakt naar de jaren 70, maar we waren gebleven in de jaren 60. Uh, want er zijn nog meer wielerwedstrijden toen geweest in die periode, of niet? Ja, het was bij regelmaat waren er wel wedstrijden, maar in Zandvoort zelf, dus niet wat nee. er georganiseerd wordt. Dat was toen in 1975 in Noord. Ja. En uh, ja, toen is het pas weer teruggekomen dat Mark Ras en. Uh en Van de Berg weer uh, beginnen. Daar gaan we het zo over hebben. We gaan eerst uh, kijken of we uh, Gerst Pardoel, want dat uh, is uh, wat we klaar hebben staan. Hè? Nee, nee, nee, nee. Weer, weer niet. niet. Weer niet nee. Nee. Dat is toch. We hebben vandaag een jarige, daar zouden we een oh, plaatje ja. voor draaien. Ja. Ja, we, uh, onze voorzitter is jarig. Onze voorzitter en uh, vaste presentator van uh, dit programma, Pieter Joustra. Ja. Van harte gefeliciteerd namens het hele team. En een plaatje voor jou hier is Happy Birthday. I'm gonna make you Ik tegen Pieter Juistra, nogmaals van harte gefeliciteerd. Steve de was speciaal voor jou. Dit is uitzend uh, vandaag in gesprek met Klaas Koper. En het wordt gedaan door die andere koper. Ja die nou. andere koper. Ja, ja, koper. ja. ja, ja, ja. Dat, uh, nooit van gehoord. Nooit van, nooit van, nou, dan ga ik maken. Dan ga ik maar. <laughs> ja, ja uh, ze zeggen soms uh, dat ik uh, wel eens een beetje uh, uh, wat kan omroepen, maar dat doe ik liever voor een microfoon. Dus dat, uh, dat, dat, dat, dat, dat dan laten we het allemaal bij. Uh, goed. We zijn, uh, we zijn een beetje gedwaald uh, in de jaren zestig. En uh, het uh, verhaal van Nawijn, dat ken ik nog uit de kranten Wat je toen uh, vertelde in het Dagblad uh, over dat uh, klappertjespistool van uh, Nawijn, wat niet werkte. Uh, dat, dat, dat, dat heb ik gelezen in het Dagblad toen uh, de Olympia's uh, ronde hier. Uh, jo, ja, vertelde, precies. Ja, ja, vertelde ja, je dat ja, verhaal ja, ook al. Ja, die, die verslag hebben ook gezegd. Ja, ja. ja. Uh, want er is een, zijn het, uh, allerlei sterke verhalen volgens mij uh, daarom uh, heen te vertellen. Ja, we hadden hier nog eens een keer een etappe van de Ronde van Nederland. En dit. Die uh, was hier, eindigde hier, en die begon de volgende dag weer. En toen hadden ze dus op het Vrouwtjeplein plein een hele grote. Uh, wagen, neer, podium neergezet en zo. Wat. En uh, dat deed de Remington toen veel. Dat, uh, ja. Die scheerapparaatapparaat. Ja. En. Uh, nou, dan mocht je een. Uh, een spreuk maken, een slagzin maken, en die kon je dan inleveren. Ja. En dan, uh, de beste slagzin die zou een scheerapparaat krijgen. Ja. Dacht, nou ja. En dan stond er op het podium stond een grote bus en daar moest je hem in doen. maar op de kop van die caravan, zat ja. ook hier, dat die zeggen, nou geef het maar hier, geef het maar hier, weet je ja, wel. Ja. Dus ik had ook een slagzin gemaakt en ik geef het aan die man die er voor dat raampje in van die, van die, van die, van die wagen zit. Ja. Nou, ik denk dat wordt toch helemaal niks, ik had gezegd, eens Remington, altijd Remington. Ja is simpel als wat. En uh, op een gegeven moment wordt er, uh, de prijs bekendgemaakt. Ja, wordt toegekend aan Klaas Koper. Nou, ik een scheerapparaat. <lacht> dat is toch mooi meegenomen. Dus ik <lacht> kom <ik, lacht> huis aan en ja. ik denk, mijn winst is binnen. Ja. Is er na die tijd een hele rel geweest? Want het is er nou. Ze hadden die bus niet weggehaald van het podium. Dus de mensen hadden gezien dat er niemand uit die bus getrokken werd. Dus ja. het was een hele rel. Dus dan hebben ze het toch nog als... als uh, goed doen Dan hebben ze dus toch nog een uit die bus nog eentje gehaald en die ja. hebben ook nog een reming gekregen. Ja, ook nog, ja. <laughs> ja uh, maar daar wist ik allemaal niks van, want nee. ik was al lang naar huis toe gegaan hoor. Eens een Remington, altijd een Remington. Ja. ja. Nou, ik zit er nu, nu te vrij van mijn kin. Maar volgens mij heb ik nu ook wel een Remington nog, ja. nodig. Dat nou, valt wel mee. Dat valt wel mee. Uh, want uh, dat, dat, dat, dat was de Ronde van Nederland. Volgens mij is er, uh, is er nog een keer wel een Ronde van Nederland geweest. En toen heette de... Dacht ik de etappe winnaar uh, Of Bert Oosterbosch. dat is in de jaren 80 geweest. In 1980 is, hebben ze het hier ook nog een keer uh, aangelaten. Dat zou wel kunnen. Dat zou wel kunnen, dat zou wel kunnen. Ja. Ik ben natuurlijk uh, een wel van Zandvoort af geweest, dus alles heb ik ook niet meegemaakt. Nee, ja. Maar het zou makkelijk kunnen wel. Ja. En was toen op het circuit? Die was ook op het circuit. Er ja, ja. waren vijf, zes aan, uh, rondjes op het circuit. Dat ja, heb ja. ik nog gezien. Met een uh, oranje trui uh, met uh, Gerry Kneteman. Ja. Uh, die reed toen ook. Ja, ja. dat waren voor mij uh, de helden. Ja, ja, nee, dat waren de mannen. Natuurlijk in die ja. periode. He. Ja, uh, maar. Jaar in jaar uit ook trouwens. Uh, uh, uh, Zandvoort en Wielenrennen, is dat een uh, beetje een gelukkig huwelijk? Uh, dat mag je geloof ik wel zeggen. Ja, het, het is niet zo heel veel uitblinkers hebben dus voor de oorlog hadden we al, de, al de Zandvoort. Dus ja. bij wat ik heb horen zeggen, dus de gebroeders Bos van de, die broers van Jan van der Bos die fietsen ja. maken. Ja. En Guus van der Meij, van Bakker van der Meij. Ja. En, en, en van Staveren, die Bakken van de Zeestraat. Dat, ja. dat schijnen toen de tijd altijd wel hele behoorlijke wielen ja, en zo. Ja, je noemde net Mark Ras. Uh, dat, ja, uh, dat, dat is weer een uh, uh, later. Ik praat nu over wat ik nou zeg. Dan praat ik dus over van voor de oorlog. Voor de oorlog, ja. Ja, ja. Nou, want voor het plaatje uh, kwam je erop, op Mark Ras. En ja. uh, dat zijn een beetje de mannen die. Nou, zullen we zeggen, midden jaren nee. 80, begin ja, jaren 90? Ja, begin 90, ja precies. Mark ja. Kras heeft de Ronde van Zandvoort ook een keer gewoon bij de amateurs natuurlijk. En ja, want dat was een terugkerend uh, iets was dat ja. toen, de Ronde ja. van Zandvoort, ja. met die Solexen die er toen uh, aan vooraf uh, ging, ja. dat was, uh, daar liep het hele dorp liep ja, gewoon liep uit. Helemaal uit. Ja. Ja. Nou, dacht ik dat later die Solingse Race een apart evenement geworden was. He? Dat is later. Dat, dat, is, later. Is, uh, ja. dat is nog. Uh, ja. van, van uh, Dat wij zelfs hier als CFM daar nog uh, aandacht hebben besteed. Ja. Maar, ja. Ja. maar uh, die wielerondes. Want, uh, want we hebben hier ook wielerrondes gehad. Uh, ja, was, uh, had jij daar ook. Want Zandvoort Noord had je, had je gezegd. Ja, die, die hadden wij. En toen later zijn ze hier in het dorp gegaan. En ja. dat was. Uh, Alan Berg en, uh, en Mark Rast, die dat in hoofdzaak deden. Ja, dat is de professionele. Maar ik had nee, ook de amateurs. Ook de amateurs. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Nee, daar hadden we, met die uh, organisatie hadden we eigenlijk uh, niks meer uitstaande. Hmm. We moeten ook wat aan een ander overlaten, ja. Ja, ja. Maar die jaren en ze zeven... deden het goed trouwens die jongens. Ja, maar die, in de jaren zeventig, kan ik me nog herinneren, had je mannen als Wim Koenen? Ja. Ja. Roy Schuiter natuurlijk voor ja, die tijd nog. Ja. Wereldkampioen achtervolging geweest. Ja. Ja, helaas uh, te vroeg overleden. Ja, die had je toen inderdaad. Uh, Wim Koen ook een heel goed coureur. goede amateur, uh, ja, amateur geweest. Ja, een goede amateur geweest. En we hadden de, de reden nog wel meer mee, hoor. In het, uh, in het amateur peloton, hoor. Ja. Je had uh, Peter en uh, Volker Paap en die neef van, uh, van Schijf. En, uh, op het ja. ogenblik uh, is uh, Van der Ham met zijn zoon nog een beetje actief. Die hier boven op de Engelbeerstraat woont. ja. Die uh, dacht dat die nu nog rijden En nog de nazaten van, uh, van de familie Verstegen. Ja. Ik geloof dat er kleinzoons zo wat van Peter zijn. En in die familie zitten ze dus. Best, en die jongens van, van Mark. Volgens mij vinden ze die ook alle twee. De rachjes. Wedstrijdjes. Ja ja ja, ja. ja, ja, ja. Snelle jelle hè. Snelle jelle. Ja. ja, maar als je een fietswinkel hebt, dan, dan is het dan Ja, het loopt natuurlijk wel altijd niet. wat leuker. En vooral als je dan ook nog een vader hebt die er voor 100% achter staat natuurlijk. Dat is wel leuk. Ja. En natuurlijk, uh, het materiaal is natuurlijk ook niet zo'n probleem bij deze jongens. Dat Want denk de ik ook niet. Natuurlijk... Nee. Dat denk ik ook niet. Uh, uh, ja, dan zijn we eigenlijk al bijna in het nu uh, met die uh, wielerrondes die, uh, die we hier hebben meegemaakt. Ja. Uh, waarbij uh, Van Hezenwijk en Knaven uh, onder andere uh, ja. zeg maar hun stempel hebben gedrukt. Uh, da daar was jij toch ook uh, wel bij geweest als uh, toeschouwer heb je daar toen? Ja, ik heb nog wel eens een keer als omroeper het startschijn gegeven voor ja. dat soort wedstrijden. Ja. Maar voor de rest was ik bij de organisatie niet betrokken. Ja. Maar uh, volgens mij hebben ze drie keer een profwedstrijd gehad, hier zijn een profronde gehad. Ja. En de rest waren amateursrondes. Ja, Aard Vierhouten, Max van Heswijk en Servus -Knaven, Servus Knaven, dat waren ja, de winnaars. Dat waren de winnaars, ja klopt. Het ja. was toch, uh, het had wel wat, die, uh, die wieleronde. Het had wel wat, uh, Daar ben ik helemaal met je eens. En uh, voor Zandvoort was het een leuke ronde trouwens ook. Mm -hmm. Want je hoeft niet de allergrootste jongens aan de start te hebben om een... Uh, om een leuke wedstrijd te krijgen natuurlijk. Nee, nee uh, hoe ging dat toen? Nog eventjes dan nog even de, de blik uh, terug. Dat, uh, dat waren jongens die kwamen dan voor een, uh, voor een chocoladereep uh, bij nou, wijze van nee, spreken natuurlijk niet meer. Nee, nee. maar de amateurs? Uh, gewoon, Ik denk ook niet meer, volgens nee. mij waren toen ook al geldprijzen. Ja. Ja, en, en veel premies natuurlijk, die er te verdienen waren. Ja. Ja, dat is uh, een probleem. Een andere vraag uh, van, uh, van mij aan jou. Met, uh, bijvoorbeeld de kampioen heb je er gedaan. En uh, -club, uh, Olympia, daar waar we het verhaal eigenlijk uh, mee begonnen. Uh, zijn daar uit die clubs nog ook mensen naar boven komen drijven die nou, later. Niet, uh, niet als wedstrijdrijders. Nee, maar wel nee. als amateurs? Nee, nee, nee, geen wedstrijdrijders. Geen dus, geen nee. nee. Maar we, we hebben er wel hele goede toerfieters aan, aan overgehouden, natuurlijk. En, en nu nog trouwens... William Keur die fiets nou nog uh, veel. Code Vrenk nog veel. Ik ja, nog veel. Ik ineens uh, uh, schiet mij ook een naam uh, binnen van iemand uh, die we hier buiten de uitzending om hebben genoemd. Uh, oh. uh, omdat zij gisteravond een, uh, een, uh, ja, iets gedaan heeft met de Carmine Burana. Een vader van haar. Dat was ook zo'n vervind uh, fietser. Uh, ja. Max Vasthouden. Ja, ik dat dat kan uh, wel eens weten komt... dat Max ook nog wel een wedstrijd gereden heeft hoor. Dat dan, dat zo. Ja, en ik. ik maar vind... als we. Dus, uh, ja, Volgens mij heeft hij wedstrijd gereden. Hè? Want als we dan uh, zonder schiet. Trainen met de toerders. en Max zo zwijt, dan kon je echt wel op je tandvlees naar, naar Zandvoort. <laughs> nou, als Max zit te luisteren, maar uh, ik kan mij nog. Ik, ik heb wel eens een verhaal over hem gehoord. Uh, hij heeft ze uh, echt het snot voor zijn ogen gereden. Uh, en toen was er uh, iemand uh, van de deelnemers die denkt: Ik ga hem eens even lekker te pakken innemen. En die had een doorsteek gedaan en die kwam. Veel, uh, ja, Max was al lang uh, helemaal weg en er was iemand die was een doorsteek die kwam eerder aan. En Max kwam over de finish en dat kan niet. Hij zat een half uur na de wedstrijd zat hij nog echt zo met... Uh, Mooi, van, ja. Hoe kan dat nou dat die man nou gewonnen heeft? Ja. Ik heb hem als wedstrijd niet meegemaakt, maar volgens mij heeft hij wel gekoesterd. ja. ja. Ja, ja ik, weet dat, ik weet dat hij gefietst uh, heeft. Ja. Ik weet niet of hij dat nu nog doet. Volgens nou, mij uh, ja, schijnt hij dat nee. op, uh, op. Jan Verburg, ja? ook zo'n zo zo zo uh, type. Ja, ook zo'n type. Ja. Die fietst nog heel veel. Nou, fietste nog heel veel met die ploeg. Uh, Uithalen mee, weet je wel. Van, die altijd verzamelen op de vogelen langs de weg. Ja. En dan gaat er zo'n 15, 20 man, die neemt het rit dan. Ja. Uh, ik weet ook van Mark Rassen dat, uh, dat hij ook een vervindt uh, toertocht, uh, toertochtje rijdt met een, uh, een paar knuiten van hem. Nou, ik denk, meer dat, uh, ik denk dat hij meer op de mountainbike zit met die Ja, jongens. dat bedoel ik. Die ja. hebben ook een parcours aangelegd nou ja. hè, buiten het circuit. Dat, uh, heb we van de week niet een stuk in de krant gestaan? Nee, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ja maar, ik ja. heb er een stukje van gelezen. Ik weet niet precies ja. meer waarin, maar... Ja. ja, dat parcours, dat hebben ze dus uh, helemaal zelf aangelegd. Dat de ze ook zelf nog. En... Het zijn geen... Uh, rare mensen die wielen, uh, jongens. Dat zijn uh, gewoon uh, mensen die respect Heb hebben. Heb jij daar ooit aan getwijfeld, Jaap, of het rare mensen <laughs> waren? Het zijn geen rare mensen. Het <laughs> ja. er kunnen... nou net uit alsof je zag dat jij dacht dat het vroeger rare mensen nee, waren. Nee, dat, nou, waren, dat waren geen rare ja, mensen, want maar, ik kijk alleen naar mijn en zus en uh, dat is geen rare mensen. Dus nee, precies. Dus, uh, nee. nee, precies. Uh, ja. Zou je dit, uh, nu, nu we dat even met z'n tweeën daar aan het overdenken zijn, zou je dat nog een keer gewoon, uh, als je weer op de wereld zou komen, dat nog een keer terug uh, doen? Ja, zou je? ik wel. Ja. Ja, ja, ja. Wat is nou het magische aan fietsen? Ja, heerlijk in de natuur in. Worstelen met de elementen als die uh, tegen je zijn. Ja. En veel zien. Ik ben met het fietsen ben ik eigenlijk toch wel overal geweest. Ja. En, uh, en dat vind ik heerlijk. Ook in het buitenland heb ik heel veel gefietst en zo. Het is ideaal. Ja ideaal. En je gaat iets harder vooruit dan met wandelen. Dat, dat is je ziet op zeker. een dag zie je wat, iets meer als met wandelen. Met wandelen ook wel leuk natuurlijk hoor. Maar je afstand is veel... Je actieradius is groter dan met... Met de fiets is hij veel groter. Ja. Uh, ik, ik ga nog eventjes... Uh, we gaan nog even een stukje muziek uh, draaien. Dat is met die bagagedrager van, uh, van Ome geers Komt u toch even spree langs hè? ja maar erop Spreek maar achterop. Spreek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 Ik heb een plekje, vrij, op mijn gezellen, we kunnen fietsen, flesje, tijd bestellen, of dansen, ik weet niet, lijkt mij gezellig. maar beter zeg ik niks, dan spring maar achterop, dan krijg je van mij een lift, Ja, Ik achter. zie je Klaas zo fietsen, ja? Ja, ja ik ja, kreeg... spring maar op een fiets. Ah. Ah. De heb, je, heb je een dragen? Klaas? Eh, helemaal niet. Ja. Helemaal niet. <laughs> <laughs> uh, maar even ter afsluiting van deze oud-standwoord, uh, is het wel zo, van, uh, je hebt je racefiets, inmiddels al uh, verhuild voor, uh, voor een andere fiets. Niet, zag ik. Nee. Heb je hem nog ik heb een wel een ander stuur op laten zetten? Dat bedoel ik, ik ja. ben van mijn race afgestapt dit jaar voor het eerst. En uh, ja. Mark die heeft er een keurig netjes een rechtstuurtje op gezet, en dat bevalt me prima. Ja. Ik ga er straks ook weer gauw op weg. Goed, en uh, dit weekend hebben we dan uh, natuurlijk het Nederlands kampioenschap. Ja, en aanstaande zaterdag begint in Luik, weer de ja, ronde van en Frankrijk. En ja. Ga je daar uh, voor zitten? Ja, eigenlijk te veel naar, uh, naar mijn zin. Maar het is wel leuk. Ik, ik ga er wel voor zitten. Ja. Ben je ook zo iemand of, of die dan zo. gaat uh, kijken naar bijvoorbeeld uh, de avondetappen van Marts Of uh, vind ook, je dat een uh, grote. Ja? Ja, ja, ja. uh, ja, ik wil niet zeggen ergernis, maar van mijn verhouding. <laughs> ja, de wieler, uh, het wielerpubliek uh, begint dan weer uh, zich te roeren. Goed, uh, ik geef ook nog het uh, woord de jarige Job van, van Vandaag, want die staat daar nog en die wil nog iets toevoegen aan uh, deze uitzending. Ja, wat kan ik nog aan toevoegen, ja, Weinig, denk ik. Dat bedoel ik. Uh, <laughs> en dat met mijn 55 jaar. Slok. De dames worden nooit ouder dan 45. Nou, dat weet ik niet. Althans, dan laten we zo. En bij de man is dat 55, hè, Klaas? zie je er wel oud uit, Pieter. Ja, <laughs> Sorry, hoor. Ja. <laughs> ja, dat is een compliment, hoor, Pieter. Als ja, dus... is 65 zet dat dan moet je twijfelen, Lieve luisteraars, u heeft... Uh, Geluisterd naar het verhaal van Klaas Koper, de wiederkenner toch bij uitstek hier in Zandvoort. En hij heeft geluisterd naar Jaap Koper die hem interviewde. Beide heren bedank ik enorm uh, voor hun. Uh... Prachtige verhaal. Uh, Rob Harms bedankt voor de techniek. Dit was het programma ZFM oud Zandvoort. We gaan nu even met vakantie. En 1 september dan kunt u ons weer horen. Want we hebben weer een groot aantal uitzendingen gepland staan voor dit najaar. En dan gaan we weer verder met ZFM oud Zandvoort. Alle luisteraars wens ik een heel fijn weekend toe. Geniet van het slotje En uh, we blijven op de hoogte over het fietsen. Klaas, veel succes en bedankt.